4 uur. Dit is Radio 1, met Ger Jochems en Tessel Blok. De King's Speech van Willem-Alexander bij het uitbreken van Wereldoorlog 3. En 300 jaar van opkomst en verval, van macht en intriges, geloof, ongeloof en ketterij, van ar armoe en rijkdom, van Relle en harmonie. Kortom, Rome en Constantinopel. Tot straks in de villa, nu eerst het een met Ewout de Jong. Klokkenluider Edward Snowden heeft de luchthaven in Moskou verlaten. Hij heeft een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen. Snowden zat langer dan een maand in de transitruimte van het vliegveld. Later wil hij doorreizen naar een land in Latijns-Amerika. De VS wil Snowden berechten voor het onthullen van praktijken... van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... die op grote schaal internetberichten onderschept. Door de verblijfsvergunning komt de relatie met de VS zonder druk te staan... zegt Rusland-correspondent David-Jan Godfra. President Poetin heeft wel een poging gedaan om de schade een klein beetje te beperken... door als voorwaarde voor het asiel voor Snowden te, uh, te stellen... dat Snowden niet langer de uh, belangen van de Verenigde Staten mag schaden. Dus met andere woorden, met andere woorden zolang hij in Rusland is, mag hij niet verder lekken. Gevangenissen zullen telefoongesprekken van gedetineerden met hun advocaat straks niet meer standaard opnemen. Dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer. Nu worden nog alle telefoongesprekken uit voorzorg opgenomen, terwijl gesprekken met de advocaten vertrouwelijk zijn. Gevangenen moeten daarom zelf aangeven dat ze met hun advocaat gaan bellen en dan wordt de automatische opname uitgeschakeld. Vanaf 1 oktober verandert dat, dan komt er een nieuw systeem dat telefoonnummers van de advocaten herkent. Er wordt dan niets opgenomen. Premier Twangirai van Zimbabwe noemt de verkiezingen van gisteren een vars. Volgens de uitdager van president Mugabe werd de stembusgang zwaar gemanipuleerd. Onafhankelijke waarnemers bevestigen dat het sommige kiezers onmogelijk werd gemaakt om hun stem uit te brengen. Op veel plaatsen konden mensen zich niet laten registreren en ook bij het stemmen zelf waren er veel onregelmatigheden. President Mugabe spreekt alle beschuldigingen tegen en zegt dat het een lastercampagne van zijn opponenten is.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 Een Rotterdams bedrijf gaat in Somalië de kustwacht helpen opzetten. Het bedrijf Atlantic Marine Offshore gaat onder meer trainingen geven en materieel leveren aan de Somaliërs. De overheid daar wil met de nieuwe kustwacht de piraterij aanpakken. Er is een meerjarig contract tussen het Rotterdamse bedrijf en Somalië. Er zijn honderden miljoenen euro's mee gemoeid en onder meer de Europese Unie betaalt eraan mee. Het weer zonnig, droog en tropisch warm, 25 graden op het strand tot 32 graden landinwaarts. Vanavond is het nog lang warm, minimaal vannacht van 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en nog wat warmer. Het is dan 32 tot 35 graden met s avonds kans op onweer. Hoe is het op de weg, Wijnand Zwaan? Er zijn wat problemen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Er was een aanrijding bij Knopend Kleinpolderplein. Het, het veroorzaakt 7 kilometer fieden vanaf Delft-Zuid. Er is één rijstrook dicht. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, 5 kilometer. Daar staat de auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Na de ster gaat de file verder, blijf luisteren. Zullen we anders gezellig een potje Monopoly doen?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 van Blok en Ger Jochens. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf hier op Radio 1. Zometeen gaan Ger en ik uitgebreid in gesprek met klassicus Fik Meijer, maar eerst dit. Na 30 jaar heeft de Engelse regering vandaag de speech vrijgegeven die koningin Elisabeth zou hebben uitgesproken als de Derde Wereldoorlog uit zou breken. Hier in Nederland zijn we ook altijd op alles voorbereid en via de historicus Thomas van der Dunk is de VPRO in het bezit gekomen van de speech van koning Willem-Alexander voor als het zover mocht komen. Landgenoten, hier spreekt uw nieuwe koning nu even zonder maxima. Donkere wolken hebben zich de afgelopen nachtelijke uren... boven ons vaderland samengebald. En uit die donkere wolken zijn vervolgens de vijandelijke drones verschenen... die in onze steden, dorpen en phoenixwijken reeds dood en verderf hebben gezaaid. Landgenoten, als historicus heb ik geleerd... niet te vroeg van een derde wereldoorlog te spreken. Journalisten die dat na 9-11 deden... zijn daarvoor in dat tijd terecht... door mijn vakbroeder Maarten van Rossum op de vingers getikt... Over de criteria om te bepalen of die term voor de thans begonnen militaire confrontatie na afloop wel juist zal blijken, buigt zich daarom reed vanaf hele morgen een parlementaire onderzoekscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen. De strijd zal echter hoe dan ook zwaar zijn... en onze premier, die zijn Engelse klassieken kent... heeft mij reeds op zijn Facebookpagina verzekerd... dat hij, net als in de eurocrisis... slechts bloed, gezwoeg, tranen en zweet te bieden heeft. Tot begin volgende week heeft u de gelegenheid zijn bericht te liken. Landgenoten, 68 jaar hebben wij een tijd van ongekende vrede en voorspoed gekend... De gevaren die ons bedreigen zijn nu groter dan ooit in die 68 jaar het geval is geweest. Maar in het uur van het grootste gevaar sta ik naast u, zoals een oranje betaamt. En ik reken erop dat u allen nu ook naast mij staat. Anders dan mijn overgrootmoeder zal ik niet na enkele dagen naar Londen uitwijken. En dat zal ook niet nodig zijn, want wij staan in deze strijd om ons nationale voortbestaan, gelukkig niet alleen. Landgenoten... Al onze trouwe NAVO-bondgenoten, groot en klein, van Amerika tot Luxemburg... hebben ons hun steun toegezegd. Ja, ook Luxemburg, al zal die steun vooral bestaan uit het opheffen van het bankgeheim... zodat onze regering eindelijk te weten komt wie de afgelopen maanden... met kennelijke voorkennis van de verraderlijke schending van ons luchtruim deze nacht... zijn kapitaal buiten het zicht van de fiscus heeft gebracht... Landgenoten, samen met koning Filip van België... zal ik mede op basis van de gemeenschappelijke ervaringen... van onze voorgangers tijdens de tiendaagse veldtocht de Nederlands-Belgische luchtmacht aanvoeren... ten einde de vijandelijke drones van ons grondgebied te verdrijven. Zoals u weet, heb ik met het oog daarop ooit... in het spoor van mijn grootvader mijn vliegbuffet gehaald. De invoering van een ceremonieel koningschap... wordt derhalve nog even tot na de overwinning uitgesteld... Ik voel mij daarbij in het bijzonder geïnspireerd door mijn oudvader koning Willem II... die als ongehuwde jongeling bereid was om voor de redding van ons vaderland... uit de klauwen van de Napoleontische tirannie bij Waterloo zijn leven te offeren... maar dat gelukkig uiteindelijk niet deed, want anders had ik niet nu uw koning kunnen zijn. Landgenoten, ik reken de komende uren, dagen, maanden, jaren... op uw onvoorwaardelijke eendracht en steun in de oorlog die nu uitgebroken is... Ik reken op de steun van u allen, ongeacht uw religie, herkomst of politieke overtuiging van SP tot PVV. Nu de Eerste Kamer net een nieuwe voorzitter heeft gekregen, zijn de laatste beletsels daarvoor opgeruimd. Ik en mijn regering rekenen op u, net zoals mijn overgrootmoeder het op 10 mei 1940 formuleerde, de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. Vanwege het reces in Den Haag, geen politiek panel op donderdag. Wel elke, gast een, wel elke week een gast uit de wetenschap. En dat is vandaag klassicus Fik Meijer. Hallo Fik Meijer. We zeggen oh. je en jij, want we kennen elkaar langer. Hij is emeritus hoogleraar oude geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. En hij is bezig met een nieuw boek, het is nog niet eens uit dus. En dat heet Twee steden, opkomst van de Constantinopel-neergang van Rome... 330-608. Welkom dus, Vic. Um, voordat we het over dat boek gaan hebben... eerst drie vragen die we altijd aan de wetenschapgast stellen. Wat is jouw wetenschappelijk nieuws van de afgelopen periode? Ja, ik volg het niet allemaal, alles wat eruit komt. Dat kan ook maar, niet, Maar Het is het niet mogelijk. Ik ben mateloos geïnteresseerd in astronomie. Oh ja? En ik ben dus altijd uh, ja, zeer uh, verwonderd, verbaasd... als ze weer sterren ontdekt hebben, weer stelsels ontdekt hebben. En dan denk ik, ja dat is toch iets moois, want wij leven maar op zo'n klein planeetje... en wat ik daar zie, dat vind ik werkelijk weergeloos. En wat mij ook altijd interesseert, ik ga vaak met mijn uh, broertje opstappen... dat is een uh, hoogleraar pathologie. En wat daar in dat vak gebeurt, wat ze vervorderingen maken... in het kankeronderzoek, enzovoort, dat denk ik dat... dan ben ik toch maar een heel klein... Het zijn eigenlijk twee disciplines die je nu al noemt... dat je gedacht had, dan was ik dat maar gaan doen. Nou, ik was daar niet, was... niet slim genoeg, want ik ben een echte alfa, ik ben geen beta. Maar heb je nieuwtje gelezen? wat je dan heel erg geïntegreerd? Nou, en Niels, je, mijn, mijn broertje houdt zich voor bezig met baarmoederhalskanker. En die doet steeds vindt hij nieuwe dingen daar ook weer in. Mm. En daar heb ik dan wel grote bewondering voor. Oké, okay. volgende vraag is. Uh, heb jij het idee dat het Nederlands onderzoek dan wel in jouw discipline behoort tot de top? De wereldtop? Dat het, dat het, ja, laat ik het voor maar de wereldtop noemen. Nou, ik wilde mezelf eerst plaats niet bij rekenen. Maar er zijn collega's waarvan ik denk. Dat is absoluut de wereldtop. Mm -hmm. En dat zijn niet de mensen die dan vaak de boeken schrijven voor het grote publiek, maar echte wetenschap. De doen. Bij bij bijvoorbeeld in, in Leiden zit een van Snel. En die schrijft over godsdienstgeschiedenis. Ja, en dat, als ik dat lees, waarin die, al die inconsistenties, incongruenties, onregelmatigheden van het geloof, zowel het christelijk geloof, het Joodse geloof, de, de, de, de Grieks-Romeinse godsdienst aantoont, dan denk ik, ja, dat vind ik absoluut de topklasse omdat er is natuurlijk al zoveel bekend. Mm -hmm. Ons vak is natuurlijk vaak ook weer met andere ogen kijken naar onderwerpen die al vaak uh, uitgezocht zijn. Er komt zelden iets uh, echt heel uh, nieuws tegen meer nieuwe inzichten. Nou ja, het gaat vooral nieuwe inzichten. Ja. Iedereen kijkt anders daar naartoe. Ik kijk wel anders naar de oudheid dan toen ik 18 jaar was en klassieke talen ging studeren. Nu ik 70 ben, kijk ik daar volstrekt anders naartoe. Ja. De derde vraag. Stel, je krijgt een onderzoek, eh, onderzoekssubsidie van 2 miljoen. Dat geld kun je gebruiken om een raadsel in jouw vakgebied op te lossen. Heb jij nou een raadsel wat je op wil lossen... waarna je zegt, nu mag ik mijn ogen wel sluiten, want dit is zo mooi. Als ik dat opgelost zou hebben. Ja. ja, dat heb ik. Ja? En dat is... Ik ben mijn carrière begonnen als in de onderwaterarcheologie. En er zijn heel veel uh, scheepswrakken ontdekt... En vooral, of uitsluitend, vrachtschepen uit de Griekse en vooral de Romeinse tijd. Wat nog nooit gevonden is, dat is het wrak van een oorlogsschip. En als ik dus 2 miljoen subsidie zou krijgen... dan zou ik mij melden bij mijn Amerikaanse collega's... dan zou ik proberen, zoals de, de, de Indiana Jones onder de onderwaterarcheologe Steve Ballard... dan zou ik proberen een Amerikaanse uh, atoomonderzeeër te leasen... en ik zou gaan zoeken naar plekken waar toch nog resten van een Grieks oorlogsschip te vinden moeten Heb je zijn. Heb geen een idee waar je gaat zoeken? Want ze uh, moeten nou, er zijn. Ze zeg. moeten er zijn. Je zou kunnen kijken bij Noord-Griekenland, bij Actium, Nicopolis. je zou kunnen kijken bij Everse in West-Turkije. Er zijn plekken genoeg en er moet toch iets te vinden zijn. En als je dus 2 miljoen zou hebben, dan denk ik dat ik misschien... Het kan vinden. Dat is een en dan vind je dat en welke vraag kan je dan beantwoorden? Nou, dan kan ik beantwoorden je? hoe die schepen eruit er mm. zien. Want wat gebeurt er? De, de, de geschiedschrijvers schrijven wel uitgebreid over het verloop van de slag, schrijven over de dapperheid van de roeiers, maar hoe die roeisystemen in elkaar zaten, mm. daar praten ze niet over. Nee. Het is net als nu een journalist die praat over een auto, maar hoe die werkt, dat weten we niet. Mm -hmm. nee. En het is dus fantastisch dat drie eeuwen zeegeschiedenis van die. Griekse tijd, zeg maar van de, van de vijfde eeuw, of nog langer, van de vijfde eeuw voor tot de tweede eeuw na Christus, dat eigenlijk het meest fundamentele, hoe die schepen eruit zagen, dat die ik dat gewoon niet, weet. niet weten. En ik ben vaak op die bootjescongressen geweest, dan zaten we met, met, met tientallen van die mensen naar die diertjes te kijken die je toen nog had, en dan had je weer iets, maar dat zou waarschijnlijk allemaal in de prullenbak kunnen, omdat als je het vindt, zou het wel eens heel anders kunnen zijn dan we nu denken. Nou, aan dat raadsel, als ik dat zou oplossen... ja, dan zou ik echt iets kunnen. Oké, okay. dan je boek. Uh, het gaat dus over de, het verval van Rome... de opkomst van Constantinopel, Byzantium. Jij noemt het consequent Constantinopel. En je hebt de periode genomen 330-608. Waarom precies die periode? Nou, in 330 werd door keizer, keizer Constantijn, die net... Uh, zijn concurrent had uitgeschakeld, Licinius werd een nieuwe stad gesticht. En dat doet hij op de plek waar het oude Griekse Byzantium was. En dat was er al een stad, die was er al van 660 voor Christus. <coughs> dus al bijna duizend jaar. En daar sticht hij een nieuwe stad... en die noemt hij naar zichzelf Constantinopolis. En het de feit dat hij die stad daar sticht is voor de hand liggend van de beste plek op aarde ongeveer. Ja, vaarwegen. En het is ook mooi als je daar... Aankomt. Het huidige Istanbul. Ja. Het huidige Istanbul. Dus de stad heeft drie namen. Byzantium, Constantinopel en Istanbul. En voor mij is nou de meest boeiende periode dat begin. Als Constantinopel wordt gesticht en Rome is nog steeds een grote machtige stad. En dan begint, er, begint het te wringen. Want dan zie je, de, het Rijk is enorm groot. Dat strekt zich uit van Brittannië tot de Eufraat... en van de Rijn en de Donau in het noorden naar de Sahara in het zuiden. En dan zie je dat die druk op die grenzen, die wordt groter. Daar komen alle mannen, visigoten, ostrogoten, hunnen. En er zijn dan allerlei keizers. En die willen dan het centrum verplaatsen van Rome... dat midden in het Rijk ligt, meer naar de grenzen toe. Maar wil, willen ze het verplaatsen... Naar één centrum? Of hebben ze gedacht... het is veiliger om in dat grote gebied meerdere centra te hebben? De voorganger van Constantijn, Diocletianus... wilde het naar meerdere centra verplaatsen. Dan krijg je York in Engeland en vooral Trier in Duitsland. Je krijgt Milaan in Italië, Serdica in Bulgarije. Uh, je krijgt andere steden. Dus er wordt dan gespreid. En op het moment dat Constantijn komt... wil hij één stad aan de grenzen hebben. Hij wil een stad stichten die kan concurreren met het oude Rome... die nog gunstiger gelegen is, en die gaat hij dan ook helemaal verbouwen. Dat oude Byzantium, hij breidt het uit. De muren van Theodosius, of van de muren van, van Septimius Severus die zijn te klein. Hij bouwt nieuwe muren en bouwt een nieuwe stad... en laat dan uit dat grote Romeinse Rijk duizenden mensen komen... naar Constantinopel om de stad groot te maken en om daar een evenknie van Rome van te maar maken. Maar Rome bestaat dan al duizend jaar. Dat was altijd goed geweest, een goede plek. Nu ineens niet meer. Heeft dat ook te maken met uh, de gedachte... ja, het wordt toch wat minder in Rome. Het verval zet in. Men is zich daarvan bewust, ik vraag het maar... Uh, laten we er nu gelijk gebruik van maken... om elders een nieuwe stad te stichten. Ja, kijk, het probleem was... Rome was altijd onantastbaar geweest. Vanaf de stichting van de stad, 753, dat neemt men aan tot zeg maar 300, was er weinig uh, aan de knikker. Mm -hmm. Maar dan wordt die druk op die grenzen die wordt steeds groter. Het begint eigenlijk al in de derde eeuw. En dan wil men de centra, de regeringscentra... dichter bij de grenzen hebben. Dus het heeft echt te maken met het gevaar van buitenaf. Ja. En niet, wat, wat, wat Ger vroeg, met op dat moment al een soort verval. Ja, de, dat, het speelt mee. Want mm. wat krijg je? Je krijgt dat in Rome, daar zit die oude senaat. Maar je ziet dat... Aan de, in de, bij de legers aan de grenzen, daar komen generaals. En dat zijn van die Balkanjongens, van die diehards, Dat worden de soldatenkeizers. Dus die trekken al macht naar zich toe. En die hebben nauwelijks iets met Rome. En wat mij is opgevallen, toen ik met dat boek bezig was... Ja. is dat in de derde en de vierde eeuw keizers worden benoemd... maar niet meer in Rome worden benoemd... maar door de legers op het schild worden geheven... En sommigen komen niet eens in Rome. Sommigen hebben Rome niet eens gezien. En sommigen zijn zelfs keizer geweest... zonder ooit in de hoofdstad van het Rijk geweest te zijn. Dus dan zie je al dat die verandering... dat militairen steeds meer de macht krijgen... Dat, dat, oh, die onbetwistbare status van Rome... Dat verdwijnt. Hmm. Maar blijft natuurlijk altijd nog een stad met het verleden. Dus wat zie je ook weer? Tegelijkertijd als Rome dus wat minder dreigt te worden... krijg je allerlei lofdichters, en die gaan dan allemaal lofdichten schrijven. Van het kan toch niet zo zijn dat een stad als Constantinopel... Rome ooit zal evenaren. Rome kan niet geëvenaard worden. Loop maar rond op het Forum Romanum... en je ziet de glorie van Rome, zie je, ja. uh, opdoemen. Maar Fik, dat, dat is uh, wensdenken van lofdichters. De praktijk is dat uh, de macht van Rome langzaam... Uh, naar beneden gaat, achteruit gaat. Is het dan zo dat het een kwestie is van uh, communicerende vaten... Nee. dat de macht in Constantinopel stijgt? Niet. Nee, Dat dacht ik eerst ook, maar dat is het absoluut niet. Het is niet eenparig versneld dat Constantinopel opkomt hmm. en Rome zakt. Want je ziet zelfs nog dat in de vierde eeuw zijn er weer keizers... die een residentie weer wel in Rome vestigen. Hmm. Vaak op historische gronden. Uh, maar het, dan, dan heeft het weer een opleving. Het, het, je kunt wel zien dat de tendens is dat het een neergang is, dat wel. Maar het is niet zo versneld. Want, dat is wat... lange tijd wel gedacht, hè? want ja. dan spreekt men over de val van Rome. Het ver... En Dat wordt, dat, dat wordt zelfs met, met uh, jaartallen ja. vastgelegd. Kijk, maar al... er is, tegenwoordig is de school onder bepaalde historici... van nou, je kan niet spreken van een val. Je nee, moet... dat is natuurlijk ook het probleem. Als, op school leren de kinderen altijd... 476, Romulus Augustulus, 14-jarige jongen, laatste keizer van het Romeinse Rijk. Precies. Van het West-Romeinse Rijk. Ja. En Rome, maar dan is Rome al een stad met niet meer dan 100.000, 150.000 inwoners. En hoeveel woonden er toen al in Constantinopel? Toen woonden in Constantinopel al 300.000. Ja. Dus dat was al omgekeerd. Dus je ziet wel dat het een ommekeer is. Je ziet ook dat senatoren uit Rome, die gaan naar Constantinopel. Want dat zijn. Wat de voorganger Ronald van zei, politici zijn vaak ook opportunisten, denken vaak ook aan hun eigen positie. En die komen dan in Constantinopel die aan. Denken, al daar wordt het bestuurscentrum. Want daar wordt ja. het bestuurscentrum. En je ziet natuurlijk ook dat dat rijk dat gaat splitsen. Want Constantinopel, die maakt er nog een eenheid van, is de enige keizer. En daarna, in de vierde eeuw, dan gaat het slecht. Want dan zie je dat aan de grenzen de druk van die Germanen neemt toe. Hunnen, Ostrogoten, Visigoten, Allemannen, noem maar op. En dan zie je tegelijkertijd ook dat die senatoren ja, machtelozer worden. Het leger wordt een Germaanse eenheid. Het leger staat niet meer voor het oude Rome. En vanuit Constantinopel kan men het sneller regelen. Want dat Rijk, dat splitst in 393. Het Westrijk, dat verzwakt. Dat gaat op in Germaanse staten. En dat Oostenrijk, dat veel beter geurbaniseerd was dan het Westen... dat Oostenrijk... Dat heeft de belastingen. En als daar hun of Ostrogoten komen... dan komen ze met dikke zakken geld aan... kopen die mensen af... en die mensen gaan dan naar het Westen om zich mm. daar te vestigen. Heeft het ook mee te maken dat uh, het zo is dat Rome gedomineerd werd... in die periode die jij beschrijft door militairen, de politiek en het bestuur... en het Oost-Romeinse Rijk meer gedomineerd werd door politici, de ambtenaren? Ja, dat is, gedeeltelijk is dat het geval. Je ziet dat in Rome, zie je dat de keizers... Geadviseerd worden door uh, echte militaire diehards. Dat zijn Germanen, denk maar aan Stiligo, denk maar aan Aetius, die zelf geen keizer worden, maar die wel als het ware de keizer sturen. Dus zij bepalen voor een belangrijk deel het rijk. En wat denk ik ook een rol speelt, daar ben ik ook achter gekomen, dat is dat er in dat Romeinse Rijk in de derde eeuw, met name in het Westen heel veel epidemieën zijn geweest. Dus dat er een Pest kaalslag... Perizal. pestilenties. En dat er een kaalslag onder de bevolking heeft plaatsgevonden. En het kenmerk van pestilenties is dat dat langer doorwerkt. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Dat akkers kwamen braak te liggen. Ja. Er waren te weinig soldaten. Dus er moesten mensen van over de grenzen komen. Die uh, loyaliteit was niet al te groot... En er kwamen dus steeds meer nieuwlichters lichters in... om dat braakliggende land om dat te gaan bezetten. Als nou de bestuurlijke, de politieke en de economische... het zwaartepunt richting Constantinopel gaat... Rome is wel altijd het religieuze centrum ja, gebleven. Dat, dat wel altijd. Kijk, en dat is natuurlijk het slimme geweest van enkele pausen. Want als wij de pausen zien... dan zien we altijd hele oudere heren... die nou ja, niet marciaal... Je ziet nooit uit... een jonge vrouw, dat klopt. Nee, nee, nee toen ook niet. Nee. Maar in ieder geval had je toen onder die keizers, echte dieharts. Die proberen ook politiek macht te krijgen. En er is een heel mooi verhaal... en dat ontstaat in de latere middeleeuwen. Of in de middeleeuwen rond de achtste eeuw, sorry. En dat is het verhaal van de Donatio Constantini. Dat verhaal gaat er dan om... dat keizer Constantijn... geplaagd zou zijn door huiduitslag. En hij had een droom. En hij zag toen de apostelen Petrus en Paulus verschijnen. En die raden hem aan... Om de wereldlijke macht te geven aan paus Sylvester. Dat kun je nu nog zien in de kerk van de Santro Quattro Coronati. Zijn prachtige muurschilderingen. En daar zie je dan dat hele fenomeen uh, uh, uitgeschilderd. Maar dat is een verhaal dat ontstaat in de 8e. Uh -huh. Wordt in de 9e eeuw sterker. En in de 14e eeuw komt Lorenzo Valla. Of de 15e eeuw. Die gaat dat dan helemaal ontrafelen. Met andere woorden, dat verhaal. Dat, dat hebben de pausen bedacht ja. om de wereldlijke macht te krijgen. En je ziet al in die tijd, in de vierde eeuw... dat pausen proberen wereldlijke macht te krijgen. En in de vijfde eeuw is het paus Leo I. Die heeft al, al de religieuze macht, maar heeft ook de wereldlijke macht. En gaat dan, volgens de overlevering, in gesprek met Attila. En Attila zou geschrokken zijn, want als Leo I. zit, dan zit er achter hem... De beeld van Petrus en Paulus. En Attila zegt, daar kan ik niet tegenin. Met andere woorden, in de vroege kerk... begint men al meteen dat machtsvacuum... Mm -hmm. dat ontstaan is in het westen door het gebrek van de keizers... door het verdwijnen van de die keizers. die heel slim Dat hebben die pausen ja. ingevuld. Ja. En nooit meer uit handen gegeven. Maar dan zie je dat in het oosten... en dat is het leuke, dan wordt Constantinopel sterker. Dan zie je daar ook keizers komen. En dan komen daar in de zesde eeuw komt daar de grote Justinianus. Van de Codex Justinianus, dat grote wetboek... die is van 527 tot 565 keizer. En die wil dat de wereldlijke macht in Constantinopel ligt... maar die zou eigenlijk het liefst ook willen... dat de kerkelijke macht daar komt. En dan wordt een keizer, een paus, sorry, Vigilius... uit Rome, die wordt van het alta geplukt... en die wordt naar Constantinopel gepraat, geplaatst... en die moet dan gaan doen wat die keizer gaat doen... En dan krijg je dat beroemde conflicten... tussen die keizers mm -hmm. en de bischoppen. Of de, de keizers en de pausen, met de ja. bisschop van Rome. Ja, je, je beschrijft nu een concurrentie tussen die twee steden. Ja. Ik heb een stuk zitten lezen van iemand... en die betoogt dat dat voor een deel wel waar kan zijn, maar dat er ook heel erg, heel erg duidelijk is... dat de twee rijken elkaar steunden in gevecht met vijanden van buiten. Bijvoorbeeld uh, het behoud van Afrika als graanschuur voor de beide rijken. Ja. Geloof jij dat? Dat, nou ja, dat ze zoveel mogelijk samen optrokken, ja, toch? Nou ja, samen op, optrokken. Kijk, Rome wordt vanaf, vanaf 476 geregeerd door Germaanse... Uh, Germaanse koningen. Huh. Denk maar aan uh, Theodoric. En wat doen die? Die erkennen de macht in het oosten. Dus de keizer zit in het oosten... en zij zijn aan hem... als het ware verantwoordingsschuldig. Huh. je op munten zien. Aan de ene kant de, de Byzantijnse keizer... of de Oost-Romeinse keizer, zeg ik dan. En aan de andere kant de Germaanse koning. Huh. Dus er is wel... een zeker samen optrekken. Maar die Justinianus die had een droom. Namelijk om dat oude Romeinse rijk... Helemaal te heroveren. Die gaat ook oorlog voeren tegen de Ostrogoten. Dus die zit in het oosten. Dan loopt de grens van die twee rijken loopt langs de taalgrens. Dus de Balkan en het oosten is het oost romeinse Rijk. Hij gaat dan veroveren en begint dan inderdaad wat je zegt... in Noord-Afrika, waar de vandalen zitten... om daar die graanschuur te herstellen. Hij gaat dan zelfs nog even door tot in Spanje aan toe. Hij verovert zelfs tijdelijk... Ook weer Italië. En dan lijkt dat rijk hersteld. Maar dan komen in 569 nieuwe Germanen. De mannen met de lange baarden. De langgobarden. Uh -huh. Denk maar aan Lombardijen. Uh -huh. De langgobarden die komen binnen. En die nemen het dan weer binnen. En dan is dat verdeeld. Dan hebben ze nog maar een heel klein stukje in Italië. En dan springen de pausen weer in dat vacuüm om dat te doen. En dan krijg je die beroemde paus. Paus Gregorius I. de eerste. Die dan de kerkelijke macht in Rome vestigt. En in staat is om die keizers in Constantinopel van zich af te houden. Bij het onderzoek en het schrijven van dit boek... wat heeft jou nou het meest verbaasd? Nou, het meest verbaasd is dat de scrupules van keizers en van pausen... dat die vaak buitengewoon gering zijn. <laughs> wat je ziet is dat de persoonlijke macht... dat dat een enorme rol speelt. Maar heeft je dat verbaasd? Nee, het verbaast me niet, maar toch... toch de mate waarin misschien? De, de mate waarin verbaast mij toch iedere keer weer. En... Ik vind dat ook wel buitengewoon boeiend. Dat ja, soldaten zijn vaak bereid om schuimsmarcheerders ook te volgen. Want er komt ten tijde van keizer Gregorius op de troon in Constantinopel... een meneer Fokas, een roodharige, bleke man. En een man met bloed aan zijn handen. En, en paus Gregorius erkent hem zelfs. Dus zelfs die paus Gregorius die ik hoog heb staan... die doet om pragmatische overwegingen... Toch, Maakt hij zijn, een film, zijn, zijn handen vuil, nee. oké. Okay. Ja. Goed, Vic Meijer, heel erg bedankt. Jouw boek is er in november of september? 18 november komt eruit. 18 uit. november, twee steden, opkomst van Constantinopel, neergang van Rome. Geschreven dus door het een Meijer. Boek. En een prachtig boek heb ik nog even tijd voor, dat is net uit. En dat is een kinderboek van Vic Meijer en uh, Jan-Paul Schutten. Paarden, zwaarden en rare baarden. Alles over sport in de oudheid voor kinderen. Vanaf een jaar of zeven? Nee, kinderen vanaf elf jaar tot dertien, veertien. Heel goed. Fik Meijer, en u kunt natuurlijk naar onze site gaan... om dit allemaal nog weer eens rustig te bekijken. VillaVpjo.nl Fik, dankjewel. was de villa voor vandaag en voor deze hele week. Maandag zijn wij er weer en zo meteen is daar het Radio 1-journaal met Jeroen Wolaars. Goedemiddag. Ja, we beginnen ook uh, met sport. Want uh, Ken je die van die uh, Russische anti-homo-wet... die ja. eigenlijk even in de ijskast gezet zou zo worden toch? tijdens de Spelen? Nou, Dat is niet waar, hè? Niet helemaal, nee. Ze hebben nu gezegd in Rusland... als we ook maar één homovlag zien, uh, dan wordt die meteen weer van kracht. En mogen ze uh, erover praten op straat? Nou, er, er wordt in elk sporters? geval nu heel veel over gepraat. Want uh, NOC, NSF, die hebben we zo aan de lijn. En ik denk dat uh, die heel veel vraagtekens... Uh, bij deze nieuwe ontwikkeling zullen plaatsen. Okay. We blijven in Rusland, want Snowden gaan we het natuurlijk ook over hebben. En we discussiëren over wat werk eigenlijk waard is. Hoeveel meer bedrijven zijn er die professionals... voor niets aan het werk willen zetten? Oké, okay. dat zo meteen in het Radio 1-journaal. Dankjewel, Jeroen. Dit is Radio 1. En eerst nu het NOS-journaal met Eva Jong. Klokkenluider Edward Snowden kan voorlopig in Rusland blijven. Hij heeft de luchthaven in Moskou verlaten... en is op een geheime plaats ondergebracht. Snowden zat ruim een maand in de transitruimte van het vliegveld. Hij heeft nu een verblijfsvergunning voor een jaar. En straks in het Radio 1-journaal... correspondent David-Jan Godfra daarover. Gevangenissen zullen telefoongesprekken van gedetineerden... met hun advocaat straks niet meer opnemen. Dat schrijft staatssecretaris Teva aan de Tweede Kamer. Nu worden nog alle telefoongesprekken uit voorzorg opgenomen... terwijl gesprekken met de advocaten vertrouwelijk zijn. Vanaf 1 oktober is er een nieuw systeem... dat telefoonnummers van advocaten herkent... en de opname automatisch uitschakelt. Een Rotterdams bedrijf gaat in Somalië de kustwacht helpen opzetten. Het bedrijf Atlantic Marine and Offshore... levert onder meer patrouilleschepen en bouwt een reparatiewerf. Ook zorgt het bedrijf voor trainingen. De Somalische regering wil met de nieuwe kustwacht de piraterij aanpakken. Er is een meerjarig contract tussen het Rotterdamse bedrijf en Somalië. Er zijn honderden miljoenen euro... Mee gemoeid. Onder meer de Europese Unie betaalt eraan mee. Veel werkgevers doen te weinig tegen extreme hitte op de werkvloer. Dat concludeert FNV-bondgenoten uit reacties bij een online meld meldpunt. De afgelopen twee weken kwamen ruim 600 meldingen binnen. Vaksbondsleden klaagden onder meer over verlies van concentratie en flauwvallen. Er zijn volgens de bond ook werkgevers die wel maatregelen nemen... zoals extra drinkpauzes en extra airconditioning. Een premier Tsangirai van Zimbabwe noemt de verkiezingen van gisteren een farce. Volgens de uitdager van president Mugabe werd de stembusgang... Zwaar gemanipuleerd. Onafhankelijke waarnemers bevestigen dat er veel onregelmatigheden waren. President Mugabe spreekt alle beschuldigingen tegen. En zegt dat het een lastercampagne van zijn tegenstanders is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hoe staat het ervoor op de weg? Wijnand Zwaan. Nou, het is een ongeluk gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. En dat levert een lange file op. Tussen Delft-Noord en Knopend kleinpolderplein 10 kilometer file. Er is ook een spoedreparatie nodig. Twee rijstroken zijn dicht. Gaat nog wel een uurtje duren. De A15 vanuit de Europoort. Bij Spijkenisse 5 kilometer. Stuk verderop richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost 6. Daar staat een auto stil. De rechte rijstrook is dicht. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Het is vier over half vijf. Goedemiddag op deze warme dag. Een warme dag met verhitte discussies. Over wat werkwaard is bijvoorbeeld. Welke bedrijven willen fulltime professionals voor niets laten werken? En wat doet Nederland als de anti-homo-wet... tijdens de Spelen in Sochi toch van kracht blijft? En daar beginnen we ook, in Rusland. Want na veertig dagen is hij weg. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft het vliegveld in Moskou verlaten. Hij heeft volgens zijn advocaat een voorlopige verblijfsvergunning gekregen om een jaar in Rusland te blijven. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, nou is de grote vraag natuurlijk. Waar is hij? Ja, dat is inderdaad een hele grote vraag. En het antwoord is, we weten het niet. Uh, volgens een advocaat is die, uh, wordt hij naar een veilige bestemming uh, gebracht... waarvan we niet weten waar het is. Uh, diezelfde advocaat zegt ook dat, die in, dat, dat Snowden zich in principe... waar dan ook in Rusland kan vestigen. Dat kan inderdaad ook volgens de wet. Maar je kunt je voorstellen dat, uh, dat de veiligheidsdiensten in Rusland... in ieder geval een oogje in het zeil zullen, zullen houden... Uh, als hij al niet gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaakt zal worden. Want zoals een advocaat ook zei... Uh, Edward Snowden is momenteel de meest gezochte man ter wereld. De Amerikanen willen hem natuurlijk graag hebben. Uh, er zijn heel veel uh, journalisten die hem spreken willen. Uh, hij zal op een gegeven moment wel uit zijn, uh, zijn schuilplaats tevoor, tevoorschijn komen. Maar voorlopig denk ik dat hij zich nog wel even verstopt houdt. Ja, je zegt overal in Rusland kan hij zich vestigen. Maar betekent deze stap nu ook dat landen als Venezuela of Nicaragua, Bolivia... He, die hebben aangegeven dat ze hem graag definitief asiel willen geven. Betekent deze stap nou dat hij daar ook heen kan? Nou, in principe wel. En hij heeft ook steeds gezegd dat hij dat graag wil. We hebben, we hebben nog niets anders vernomen van hem uit zijn eigen mond. Dat is praktisch overigens wel een beetje een, een, een probleem. Want hoe komt hij daar? Als hij over Europa vliegt, dan is de kans vrij groot... dat landen weigeren om dat vliegtuig toe te laten tot, tot, het, tot het luchtruim. Misschien zelfs wel dat hij bij een tussenstop... uit het vliegtuig gehaald wordt. Dus het is een riskante onderneming voor hem. En hij zal denk ik de Komende periode bekijken hoe die alle niet hoe, hoe die veilig in Zuid-Amerika of in Ecuador of in Bolivia of in uh, Venezuela kan komen. Ja, maar op dit moment denk jij dus dat hij in Rusland zal blijven? Hoe veilig is hij daar? Is er, is er een kans dat Amerika bijvoorbeeld achter hem aankomt? Nou, dat lijkt me wel heel erg sterk, moet, moet ik zeggen. Kijk, als hij in een land als Bolivia zit... dan zou dat best eens een keer kunnen gebeuren. En dan kun je ja, bijvoorbeeld een ontvoering door de CIA... Of, of iets dergelijks niet uitsluiten. Ik neem aan dat, uh, dat de CIA, of, of in ieder geval de, de Amerikaanse autoriteiten... niet zo ver zullen gaan dat ze iets met hem gaan doen in Rusland. Want dat is toch een, een, een, een maatje te groot waarschijnlijk voor zo'n zo onderneming. Ik denk, zolang als hij in, in Rusland is, dat hij relatief veilig is. Zijn er nog voorwaarden verbonden aan dit asiel? Jazeker, uh, president Poetin is daar luid en duidelijk in geweest... al vanaf het begin, vanaf het moment dat uh, Snowden hier landde in, in Moskou op 23 juni. Uh, hij zei van uh, Snowden is welkom in Rusland... maar hij moet ophouden met de belangen van de Verenigde Staten te schaden. En dat betekent dus in de praktijk dat hij niet verder mag lekken... dat hij geen nadere informatie mag geven over al die informatie die hij nog heeft... over de handelwijze van geheime diensten in de Verenigde Staten. Dus dat zal hij moeten opschorten. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij wel weet wil uit, uit Rusland. Want als hij bijvoorbeeld in Venezuela zit, ja, dan geldt die beperking niet. Uh, maar zolang hij hier is, zal, zal hij zijn mond moeten houden. Ja, Poetin heeft hem dus voor een jaar lang in elk geval asiel gegeven. Ik kan me voorstellen, Amerika niet blij. Heeft Poetin nou een probleem met Amerika? Nou, volgens het Kremlin zelf uh, is er geen probleem, althans niet groter dan het al was. En de Amerikanen hebben natuurlijk behoorlijk kwaad gereageerd uh, op het feit dat uh, Snowden op het vliegveld kon, uh, kon blijven. Er staat nog steeds een ontmoeting gepland, uh, gepland tussen president Obama en president Poetin in september in, in Rusland. Uh, er zijn berichten geweest dat Obama die afspraak misschien gaat afzeggen. Uh, dat is vooralsnog niet gebeurd. Uh, ik weet ook niet zeker of, of de Amerikanen zeg maar dit uh, uh, incident, deze Snowden... zullen aangrijpen om de verhouding met Rusland nog verder te verslechteren. Want die is al niet zo best. Maar dat moeten we de komende weken afwachten. Dat gaan we doen. Dat hou je voor ons in de gaten. David-Jan Godfra in Moskou. Dank je wel. Dan gaan we naar de Gay Pride in Amsterdam. Naar verslaggever Mark Robin Visser. Mark Robin, jij bent daar zometeen bij een manifestatie... die in het teken staat van homo-geweld... In het buitenland. Wat gebeurt daar precies? Muziek hoor ik. Uh, ja, ze zijn nu de muziek even aan het testen. Er is een heel schattig klein podiumje hier neergezet. Daar staat op uh, Pride Walk. Er is juist ook al een auto gekomen, ook met een slogan van de Gay Pride Week erop. Omdat iedereen het recht heeft om zichzelf te kunnen zijn. Dat is een uh, motto hier. Nou, de gemeente Amsterdam heeft uh, eerder bedacht. Uh, ja, dat is dan hier zo. Dat willen we hier in Amsterdam graag. Maar uh, niet overal in de wereld is dat zo. En daarom zijn op uitnodiging van de gemeente Amsterdam... drie uh, activisten uit Kiev hier naartoe gekomen. Dat zijn mensen die uh, een Gay Pride uh, demonstratie in Kiev hebben georganiseerd. En uh, die ondanks... Uh, uh, de, alle problemen daar, uh, hier graag naartoe willen komen. Uh, ze zijn hier nu, ze komen hier straks na Vijf en dan gaan ze hier meedoen aan die manifestatie. Er dus wordt hier nu een enorm grote rainbow-vlag uitgeklapt. Dat is ook maar net op tijd. Ja, helemaal goed. Ja. Wat verwacht u? Wat gaat hier zo meteen gebeuren? Uh, nou, er komen een heleboel mensen. We verwachten zo'n 500 mensen... om, uh, ja, voor de manifestatie, ja. de Pride Walk... Oké, okay, nou succes met de vlag, dan rollen we die nog even uit Jeroen... en dan uh, hoor je na vijf meer hier vanaf het Mercatorplein in Amsterdam. Mark Robin Visser was staat op de Gay Pride... die dit jaar dus in het teken staat van geweld tegen homo's in het buitenland. En de vraag is of dat geweld ook volgend jaar een rol gaat spelen... tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi. Want tijdens die spelen zou de omstreden Russische anti-homo-wet... niet van toepassing zijn... Maar de Russen laten nu weten dat als ze ook maar één uiting van homoseksuele gevoelens zijn... deze vrijheid, tussen aanhalingstekens, meteen van tafel gaat. Nou, dat vraagt om een reactie van NOC-NSF. Maurits Hendricks, chef de mission, wat vindt u daarvan? Nou ja, het mag duidelijk zijn dat uh, zoals het IOC bepaalt dat dat een, een wet is... die uh, voor, uh, voor de topsporters en voor, voor de Olympische Spelen niet... Acceptabel is. Het IOC heeft aangegeven dat uh, zij met uh, de hoogste officials in Rusland hebben kunnen vaststellen dat die wet uh, nou ja zeg maar niet van toepassing is tijdens uh, de Spelen. Wij houden het IOC daar uh, aan, aan die afspraak. En uh, daarmee is het wat ons betreft uh, helder. Maar als de Russen nu zeggen, we hoeven maar één keer te zien dat ik noem maar wat, uh, wust haar vriendin omhelst. En dan zijn we helemaal terug bij af. Wat zegt u dan?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 Nou, zoals ik zeg, dat het voor ons niet bespreekbaar is dat die wet van toepassing is op niet alleen de sporters, maar hun begeleiders en ook het publiek wat naar de Spelen gaat. Dat is niet anders dan wat het IOC heeft vastgesteld zelf. En ik ga ervan uit dat het IOC daar 100% aan vasthoudt. Maar als de Russen zich hier niet aan houden, wat dan? Ja, dat, dan, dan mag het duidelijk zijn dat we dan een echt groot probleem hebben. maar en wat goed, betekent zo, dat? Zoveel is al, uh, is al wel aangegeven. Maar betekent dat dat als die situatie bijvoorbeeld niet verandert... Uh, dat u dan zegt, uh, we gaan die Spelen misschien boycotten? Nee, ik denk dat we daar helemaal niet komen. Uh, kijk, het, het Olympic Charter, uh, maar überhaupt uh, uh, in onze samenleving... is er, is er hier geen enkele uh, twijfel over. Uh, er is geen ruimte voor dit soort uh, afspraken en, en, en wetgeving. Uh, en ja... Dat, dat, dat, dat zal er ook over, over een paar maanden niet zijn. Dus uh, ik denk dat het zover niet komt. Hè, want ook Rusland zal het niet zover laten komen... dat, uh, dat uh, grote landen om die reden niet naar de Spelen gaan. En is uw standpunt bekend bij het Organiserend Comité? Nou, dat is, dat is niet mijn standpunt. Ik denk dat wij uh, eigenlijk met de hele Olympische wereld... Uh, dat standpunt uh, uh, hanteren. En, uh, en ik weet ook dat dat uh, zo... Uh, heel duidelijk door het IOC uh, in Rusland wordt uitgedragen. Dus daar zal geen enkel misverstand over bestaan. Dus uw standpunt is helder. U zegt het IOC is eigenlijk het met ons eens. Maar wat nou als de Russen zeggen allemaal goed en wel... maar we hoeven maar één keer een regenboogvlag te zien... en we zijn terug bij af, gewoon tijdens die spelen? Ik, ik zei al, als ze daaraan vasthouden, dan, uh, dan hebben we een probleem. Maar uh, ik, uh, ik, ik verwacht niet dat dat gebeurt. Maar dat heeft die Russische minister nou net aangegeven. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Nou, dat, dat is nog te bezien. Uh, ik denk dat uh, het IUC op, op hoog niveau... Uh, daar, uh, daar binnen de Russische regering uh, contact over heeft. Uh, zij zijn er heel duidelijk in geweest... Uh, uh, hoe de Olympische wereld uh, naar die wet kijkt. En ik... ik ik uh, zie geen enkele reden waarom het IOC daar van standpunt zal veranderen. Maar het gaat niet om het IOC, het gaat om de Russen. En stelt u zich nou voor dat het IOC nou, het de beide. Russen niet gaat... kunnen overtuigen? Wat dan? Nee, maar goed, het gaat natuurlijk om beide. Uh, het gaat om het organiserende land, het gaat om het IOC... en het gaat om de deelnemende landen. Dus uh, uh, iedereen uh, is hierin van belang. Ja, toch nog één keer de vraag. Stel nou dat die Russen voet bij stuk houden. Is het dan een reden voor Nederland om te zeggen, dan gaan we niet? Ja, dat is niet iets waar we nu uh, een uitspraak over doen, uh, absoluut niet. Nogmaals, ik denk dat het zover niet zal komen, uh, omdat we hier denk ik, met de wereld uh, unaniem in staan. Maar overweegt uh, u het wel als die Russen bij stuk houden? Dat is niet nodig, want het IOC spreekt namelijk de, namens de 206 uh, landen die lid zijn van het IOC. En dan, dan heb je het over de hele wereld. Dus uh, wat dat betreft uh, lijkt mij het standpunt helder. Een krachtscheid wordt het dan tussen het IOC en de Russen? Meneer Hendricks, dank u wel. We gaan naar de situatie op de weg bij de ANWB Wijnland-Zwaan. Oh Jeroen, nou het is niet filevrij helaas. Op de A7 Amsterdam richting Zaandam, daar staat voor Purmerend Noord 4 kilometer file. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam daar was een aanrijding bij Knopend Kleinpolderplein. De rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. Maar we zien nog wel een behoorlijke file. Vanaf Delft Noord tot het Kleinpolderplein 7 kilometer. En de A15 naar Gorkum, die loopt vol na een, door een kapotte auto. Tussen Papendrecht en Sliedrecht Oost 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Gezocht. Een persvoorlichter die tegen een onkostenvergoeding van 125 euro fulltime aan de slag wil. Het liefst met een paar jaar werkervaring en een relevante opleiding. Die vacature was te vinden op de website van het Wereld Natuurfonds. En over die vacature ontstond veel ophef. Want zeggen veel mensen: dat is geen vrijwilligerswerk, dat is een verkapte baan. Steffart Buis van het Wereld Natuurfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook persvoorlichter bij het WNF. Wat verdient u? Uh, <laughs> dat is een interessante vraag. Wat verdient u? Nou, iets meer dan 125 euro per maand. Nou, Net als u waarschijnlijk, wel. hè? Dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik. Zeg, waarom deze vacature? Nou, er is wat misverstand over ontstaan. Want dat is zeker geen, geen vacature. We zoeken een, een vrijwilliger. Een vrijwilliger die uh, 32 tot 40 uur per week wil werken. Die drie jaar werkervaring heeft. En die gedurende vijf tot zes maanden bij u aan de bak wil. Dat noemt u een vrijwilliger? Ja, wij, zo wij zoeken inderdaad een, een vrijwilliger. En we zijn blij met iedereen die meer dan uh, 16 uur uh, per week uh, beschikbaar is. Maar op uw website stond een vacature voor, ja. ik zei het net al... 32 tot 40 uur ja. voor iemand die een hbo-opleiding had... die vijf tot zes maanden bij u aan de bak wilde. Dat is toch gewoon een normale fatsoenlijke baan? Dat is toch geen vrijwilligerswerk meer? Nou ja, kijk, het is, best, het is ontzettend moeilijk sowieso... om iemand uh, te vinden die uh, bereid is om vier tot vijf maanden uh, uh, zich in te zetten... Uh, voor een organisatie. Hè. Of dat nu betaald werk is of onbetaald, dat is sowieso heel lastig. U zegt het is moeilijker om iemand te vinden die we moeten betalen... en daarom zoeken we iemand die we niet moeten betalen. Nee, nee, nee. nee. Kijk, in de eerste plaats, uh, het is een misverstand dat, dat wij iemand zoeken die, uh, die bereid is om te voor 32 uur in de week op te treden als postvoorrichter. Dat, dat is zeker niet het geval. Dat stond wel op de site, hè? Uh, aanvankelijk stond dat, stond dat ook niet in die bewoording op de site. Maar we begrijpen wel heel goed dat die suggestie is gewekt. En we zijn dan ook erg geschrokken van de ontstaande situatie. Uh, want wat we zoeken is namelijk iemand die onze afdeling communicatie kan versterken gedurende vier à vijf maanden. En echt hand- en spandiensten kan verrichten. En waarom uh, uh, betaalt u zo iemand dan niet gewoon een salaris? Nou ja, heel eenvoudig omdat we dat geld niet hebben. Nou, uw, uw afdeling communicatie heeft een budget van ik geloof 20 miljoen. Nee, zeker niet. Nou, hoor. Dat is, uh, ik, ik weet niet precies uh, hoe u daar aankomt... maar dat is zeker geen 20 miljoen. Nou, laat zeggen dat uh, WNF een, een bedrijf is, uh, een fatsoenlijk bedrijf is... met, uh, met een fatsoenlijke begroting, toch? Uh, wij hebben een fatsoenlijke begroting. Maar net Terug naar mijn maar, vraag. Waar, als ja, u dan maar, op zoek nee, bent naar iemand die hand- en spandiensten wil verrichten... gedurende vier tot vijf maanden, waarom betaalt u dan niet gewoon diegene? Nou wat ik zeg, omdat we dat, dat geld niet voor hebben. En uh, uh, dan kunt u zeggen van ja, u heeft dat geld wel. Nee, we hebben dat geld niet. We zijn afgelopen jaar zijn we uh, in bezetting teruggegaan van vier mensen op de uh, afdeling persverlichting naar twee mensen. Wij hebben het gewoon ontzettend druk op dit moment. En wij zoeken daarom een vrijwilliger. Volgens mij is het een prachtige baan iemand die op vrijwillige basis bereid is om hand- en spandiensten te verrichten. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die op dit moment uh, tussen twee banen in zit. Dat kan iemand zijn die net een wereldreis achter de rug heeft... en graag weer wat werkervaring op wil doen. In elk geval zoeken we iemand die uh, uh, iets heeft met dat vak... Uh, die begrijpt hoe de mediawereld in elkaar zit... en die bereid is om ons uh, gedurende een periode van vier of vijf maanden te ondersteunen. Wat vindt u dan van de kritiek van jonge mensen die niet aan de bak komen? Die... ...zeggen wij zien een trend dat bedrijven op deze manier... ...aan goedkope krachten willen komen. Ja, dat, dat, ik begrijp dat, dat, dat die reacties er zijn. En dat, dat begrijp ik ook heel goed, vind ik ook heel vervelend. Want kijk, daar, daar willen wij natuurlijk als uh, goede doelenorganisatie... ...absoluut niet in treden. Kijk, wij zijn een organisatie die betaald wordt... ...in hoogzaak door donateurs. Wij moeten zeer zorgvuldig met ons geld omgaan. Wij, kunnen, wij, hebben gewoon, wij beschikken gewoon niet over de financiële middelen... ...om op dit moment iemand in dienst te nemen. Dat neemt overigens niet weg... He, dat als je vier à vijf maanden uh, bij, ons, uh, bij ons gewerkt hebt, dat, het, dat misschien die mogelijkheid er wel ontstaat. En uh, als het gaat over die arbeidsmarkt, ik denk dat het WNF een prachtige organisatie is. Nee, dat, dat, dat, geloven wij allemaal, dat geloven wij allemaal. En dat is ook de kern van de kritiek van veel mensen. Maar goed, u hebt het uitgelegd, u hebt niet het geld voor uh, iemand met een salaris. Uh, u wilt het doen met die uh, vergoeding. Uh, tot slot korte vraag, hoeveel mensen hebben al gereageerd? Uh, we hebben op dit moment uh, 15 tot 20 uh, reacties uh, binnengekregen. Dus er is toch een hoop animo voor. ik Dank u wel. Meneer Bas, dank u wel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ja, ik zat mee te zingen, Marco Verhoef, die zat mee te fluiten. Hey, Soul Sister van Train was dat. Toch, Marco? Je, ja, ja, ja zo'n lekker zomersplaatje, daar moet je wat mee doen, hè? Want zomer is het. De warmste dag ooit, zag ik ergens staan. Ja, die heb ik al eerder voorbij zien komen dit jaar. Toen is er ook niks van terechtgekomen. Dus uh, laten we daar maar gewoon niet van uitgaan... en ons eventueel dan laten verrassen. Voor de warmste dag ooit moet het 38,6 graden worden, geloof ik. Uit mijn hoofd. Ja, dat is wel heel erg warm. En ik ga er niet van uit dat we daar morgen aankomen. Maar meer dan 35 op een enkele plek zitten we in. Dus heet wordt het sowieso. En heet was het vandaag ook. Want ik, ja, wij zitten hier binnen in zo'n airconditioned gebouw... en ik denk misschien veel luisteraars ook als ze moesten werken. Dan kom je buiten. Dan krijg je toch een klap in je gezicht. Ja, dat is toch even weg inderdaad, het was 30 graden in de beeld, dus we hebben officieel een, tropisch, een landelijk tropische dag gehad. Die 30 graden werd al veel eerder gehaald in het zuiden van het land, maar dus nu inmiddels ook in de beeld. Ja, en dan is het gewoon inderdaad echt warm. Het is ook nu nog een beetje vochtig buiten. Misschien een beetje, beetje klammig aan, hoewel de lucht wel strak blauw is op dit moment. Vanuit het zuiden wordt de, de lucht wel wat droger. Dus morgen wel hitte, maar waarschijnlijk wel redelijk droge hitte. En daarmee is het dan nog net iets draaglijker misschien. Ik las ook dat er morgen sprake van lichte smokvorming zou kunnen zijn. Ja, matige geloof ik zelfs. Dus uh, dat is alweer een stap verder inderdaad. Ja, en smok dat heb je in allerlei verschillende vormen. We praten in dit geval over ozon. Uh, ozon is een heel mooi goedje als het heel hoog in de lucht zit. Want dan haalt het het UV er een beetje uit bij ons. Hè? Dat beschermt ons. Maar als het uh, op laag niveau, dus waar wij de lucht inademen aanwezig... is het eigenlijk gewoon een giftig gas. En dus moet je niet te veel van hebben. En ozon ontstaat als er veel uitlaatgassen zijn. Als het warm is, als er weinig wind staat. En veel zon is. Nou, die combinatie hebben we morgen. En dan ontstaat er dus uh, op laag niveau, dus op ons uh, grondniveau, ozon. En als we dat inademen, ja, dan kun je daar last van krijgen. Uh, mensen met astma bijvoorbeeld, die hebben daar veel eerder last van. Oudere mensen, jonge kinderen. En dan moet je gewoon rustig aan doen. Oké, okay. nou, dat knopen wij in onze oren. En we horen later meer over de weersberichten. Marco, dankjewel. Prima, tot later.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 Vanavond, BNN Today. Dat de hele de gewone kopende huisarts, had ik maar zeggen, denk van... Ooh. Vanavond om half negen op Radio 1. Het verhaal van het Witte Huis uh, is uh, dat er geen uh, hele diepe inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd... maar dat de vriendschap op het menu stond. Luister en kijk mee op radio1.nl. Free sexy ring toes. Je wil ik het heb toch een... hebben, hè? Ja, ja. Oh, ja, ja als het gratis is, waarom niet? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.